uur. 5 Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voetballer Clarence Seedorf gaat voor het Braziliaanse Botafogo spelen. Op de website van de club uit Rio de Janeiro staat dat Seedorf voor twee jaar heeft getekend. Volgens de voorzitter van Botafogo is het niet eerder voorgekomen dat zo'n goede buitenlandse speler kiest voor een club in Brazilië. Ook zegt hij dat de 36-jarige middenvelder niet voor het geld is gekomen, maar komt om te presteren. Vorige maand nam Clarence Seedorf na tien jaar afscheid van AC Milan. Daar won de middenvelder onder meer twee keer de Champions League. Wat Nederland betreft is er geen plaats voor president Assad in het nieuwe Syrië. Dat zijn minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... na het topoverleg over Syrië in Geneve. Daar werden de deelnemende landen het gisteravond erover eens... dat er een overgangsregering moet komen in Syrië. Maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. VN-gezant Kofi Annan roept op om meteen over te gaan tot uitvoering van het plan. Minister Rosenthal steunt Annan en zegt dat het geweld in Syrië moet stoppen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan... waarin staat dat president Assad moet opstappen. Vannacht is een schrikkelseconde ingevoerd. Die extra seconde is nodig om het verschil tussen de atoomtijd... en de zonnetijd te compenseren. De klokken moeten soms worden bijgesteld... omdat de tijd waarin de aarde om zijn as draait, varieert... Volgens internationale tijdwaarnemers zou de zon zonder de schrikkelseconde... over honderden jaren later opkomen en ondergaan. De vorige schrikkelseconde was begin 2009. Deze maand wordt bekeken of er ook volgend jaar een seconde bij moet komen. Het weer. Overdag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Later in de middag vooral in het oosten kans op een bui... Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Morgen lopen de temperaturen iets op en blijft het droog. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1 VNN 4-7. Crack the playlist. Goedemorgen, het is drie minuten over 5. Het is 1 juli 2012, de dag van de Tour de France. De dag van de EK-finale. De dag dat we eigenlijk een fantastisch feest hadden moeten vieren. Maar ja, het liep een beetje anders. En het is ook de dag van Jeroen Gruten. Jeroen mag namelijk uh, straks de EK-finale verslaan en hij mag hier bij ons al in 4 7 zijn favoriete muziek uitzoeken. Crack the playlist en dat doen we deze hele sportzomer lang met commentatoren, verslaggevers die, uh, ja, die iets te maken hebben met de sportzomer. dus WK of EK, geen WK natuurlijk, of uh, Olympische Spelen, Tour de France. En vandaag is dat met commentator Jeroen Guter. Jeroen, goeiemorgen. Hallo. Hallo. Uh, ja, jij zit op dit moment in Kiev... Ik zit in Kiev op dit moment, ja. Dat is mijn standplaats voor uh, ongeveer 2, twee, 2,5 week. Ja. En dat bevalt goed. Ja. Zit een ontzettend leuke plaats om te zijn. Ja, ben je een beetje eenzaam aan het worden? Want ik heb het idee dat echt uh, vrijwel iedereen weg is inmiddels van het EK uit Nederland dan. Ja, dat klopt, ja. Er zijn heel weinig Nederlanders nog. Maar uh, ik heb elke dag nog een haastgevoel voor allerlei dingen die ik moet doen, moet zien. Dus... Uh... Ja, dat betekent vaak dat je dan uh, niet verveelt. Nee. Ik vraag Ja, ja maar, maar zit jij daar alleen of, of zijn er ook nog mensen die, die, die met jou meereizen Nee, ik zit daar helemaal alleen. Oh god. Dat, ja, het is een eenzaam roep, hè, dat commentator zijn natuurlijk. Ja. <laughs> Vermaak je een beetje op het op toernooi het tot nu toe? Ik bedoel, Nederland is natuurlijk even slecht gedaan... maar voor, voor de rest heb je het je een beetje naar je zin? Ja, ik vind uh, eigenlijk het meerdeel van de wedstrijden zeer goed om uh, aan te zien. Het niveau is goed. Het uh, spannend vaak... Het valt helemaal niet tegen. Nee, nee, nou gelukkig maar, gelukkig maar. Laten we het hebben over muziek, want je hebt mij een lijstje gestuurd met, uh, met, met een aantal platen en die gaan we draaien. Um, luister je veel naar muziek als je zo onderweg bent? Want ja, je bent dan wel alleen daar, dus ik kan me voorstellen dat je regelmatig een oordopje instopt. Nou, ik heb uh, zo'n kleine uh, dockstation en daar gaat de iPod in. Oh, ja. Waar ik ook kom, dat is ongeveer het eerste wat ik uitpak en dan uh, draait uh, hier de muziek de hele dag door. Het dus is eigenlijk uh, mijn belangrijkste hobby naast voetbal. Dus uh, ja, de, de, ook het maken van die lijst was aan de ene kant ontzettend leuk, aan de andere kant ongelooflijk moeilijk. Want ja. ik heb zo verschrikkelijk veel, uh, veel favoriete bands moeten schrappen. Maar ja, het is niet anders. Ja, ja, ja dat horen we vaker inderdaad. Het is, het, is, het is leuk, maar het is ook een ramp om te doen inderdaad. Nou, laten we beginnen bij de eerste. Um, dat is uh, Endless Summer van Oceana. Uh, als ja. ik me niet vergis, is dat, uh, is dat het voetbalnummer geloof ik hè, van deze zomer? Dat klopt, ja, dat is uh, de soundtrack van uh, Euro 2012. En dat is ook de reden waarom ik hem uh, waarom ik ermee wil beginnen. Ik kende het nummer uh, nog niet voordat ik hier naartoe kwam. En het uh, werd natuurlijk elke wedstrijd, uh, voor elke wedstrijd werd het heel vaak uh, gedraaid. En op een gegeven moment dacht ik van nou het is uh, erg aanstekelijk. Ik ga er maar eens een sessão tegenaan gooien om te kijken wat het eigenlijk is. Dus uh, <laughs> ik had nog geen idee. Uh, als je me drie weken geleden had gevraagd uh, om die playlist te maken, dan had uh, Oceana er niet in gestaan. Nee. Maar wat altijd wel leuk is bij, uh, bij toernooien, er zitten vaak uh, soundtracks aan vast. Ik kan me herinneren in 2004 was uh, Forza van uh, oh, Nelson yeah. yeah. het, Dat uh, was, het, was het nummer en dan werd dat gespeeld voor wedstrijden van Portugal. En dat stond echt kippenvel uh, dik op je lichaam. Want iedereen zong uit volle borst mee. Yeah. En uh, eigenlijk hebben al die toernooien wel, uh, wel, uh, wel nummers die... Uh, die van toepassing zijn en die, uh, die belangrijk worden. Want uh, je kunt het ook zelf uh, creëren. Hè? Uh, ik had met Piet van Hogeband uh, in het begin ook altijd uh, een soundtrack van een toernooi. Mm -hmm. Dat begon met SoulWax in 1999. Daar heeft hij die zes gouden medailles op En hij uh, heeft succes behaald met uh, Coldplay in uh, 2000 uh, in Sydney. En um, in Vancouver bijvoorbeeld, tijdens de laatste Olympische Winterspelen. Toen uh, was voor mij persoonlijk was de soundtrack uh, All These Things I've Done. Oh the yeah. Killers. Ja, ja. Ja, die was Omdat, echt. Gek. Um, dat, ja, dat was, het was een heel gek toernooi voor mij. Omdat alles in het teken stond van het schaatsen. En ik zat bij de ijshopping. Yeah. En dat was echt het main event uh, voor de Canadezen en eigenlijk voor de hele wereld. Maar goed, ik kreeg niet zoveel zendtijd. dus werd op een gegeven moment werd dat een beetje, beetje verdrietig. Maar goed, dan werd voor elke wedstrijd werd dat nummer gedraaid en dan was ik weer helemaal en dan kon ik er helemaal tegenaan. Ja. Maar goed, omdat we nu in uh, Oekraïne zitten, dus uh, oceana. Nou, we gaan hem draaien. Endless Summer. Endless Summer. Oceana, Endless Summer in Crack the Playlist met Jeroen Grooten. We gaan Jeroen naar Fate No More met Epic. Ja, heel nummer hè? <laughs> ja, het is wereldnummer, waarom vind jij het zo leuk? Ja, ik vind uh, Fate No More is een van mijn uh, allerfavorietste bands, als dat, een, uh, als dat een woord is. Maar het geeft denk ik wel een beetje aan uh, hoe ik ze vind. Uh, vrijwel geen uh, slechte CD gemaakt in alle jaren. Het is, een, uh, het is ook een beetje een cultband, heel populair bij uh, andere artiesten. Uh, geweldige podiumperformance en ik denk dat uh, Fade No More voor mij een van de meest memorabele concerten heeft gegeven. Oh ja? Dat was uh, een paar jaar geleden op Pukkelpop. Uh, ten eerste was dat een soort van, van reuni-concert uh, omdat ze het al heel lang niet hadden opgetreden. Maar ze waren echt fantastisch in vorm. Echt, uh, ja, nou, ze speelden echt de grote wijde helemaal plat. Maar uh, er gebeurde ook iets legendarisch in, want uh, er kwam plotseling een of andere roadie van een andere band op het podium. En die dook, midden tijdens Epic, dook die van het podium. Maar hij kan niet zeggen genoeg, want hij wilde crowd voor mij hij eindigde op een crash barrier. Ja. Dus uh, het concept moest worden stilgelegd. En Mike Patton, die ging zelf, ging van het podium af. En toen hoorde hem even door de microfoon zetten. En wij stonden daar redelijk dichtbij, want ik stond helemaal vooraan. Oh my god, guys, this is bad. This is really, really <laughs> bad. En toen werd weer in zijn podium opgeholpen. Ze zei, uh, ja, ik moet nu echt weer in de stemming komen. <laughs> Come on, uh, guys, play fun uh, play and funny. En uh, toen kwamen ze met popcorn. Hè, dat... Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. dus, uh, dat speelde ze even 20 seconden. Toen was het stil, hand omhoog, van Mike, en toen gingen ze weer verder waar ze gebleven waren. Nou, nah, dat was echt. Dat is geweldig. Goed hoor, goed hoor. Het klinkt als een fantastische optreden en het is ook inderdaad een fantastische plaat. Epic faith No More. The billet. See it. Super today. If you can't then it doesn't matter any way. You will never understand because it, it happens to fans. And they feel so good. It's like walking on glass. It's so good, cool, so hip, it's right. It's so groovy. It's out of sight. You could touch it. Smell it. It is so sweet. No more epic. We gaan, Jeroen, naar Arcade Fire met Spraw number 2. Volgens mij heet die zo, hè? Sprawl 2. Ja, zo heet die zaak is Mountain Beyond Mountain. Ja, Arcade Fire. Uh, de beste band van het moment. Ja? Uh, denk ik. Ja, goed. Ja, het is natuurlijk heel subjectief, hè? Maar uh, het is ook wel een klein beetje objectief. Uh, als je de, de recensies uh, leest. ...van de, de drie LP's die ze tot nu toe hebben gemaakt. Ja, ze kunnen, wein, ze kunnen weinig fout doen hè eigenlijk, deze band. Ja, ze kunnen weinig fout doen, maar dat is natuurlijk ook niet voor niets. Want het is, het is werkelijk van zo'n hoog niveau... ...en het is zo origineel allemaal. Kijk, Funeral, dat is de, hun debuut CD... ...nou, dat was eigenlijk niet te overtreffen zo goed. En toen kwamen ze daarna met Neon Bible, wat heel anders was. Heel duister, maar eigenlijk bijna net zo goed als Funeral... Mm -hmm. En uh, vorig jaar was het jaar ervoor, ik ben even tijd kwijt. De uh, Suburbs, dat ja, was het vorig jaar. En um, dat is dan weer heel anders. Maar dat is ook weer van hetzelfde niveau. En toch nou, heb ik dus zelfs... wel een beetje het idee dat, dat het, het, het momentum van Arcade Fire een beetje voorbij is. Dat dat, dat, dat ja, een paar jaar geleden, een jaartje of vijf geleden, had iedereen het erover. En nu is het wel een beetje weg eigenlijk. Ja, nou misschien zijn dat mensen die eh, voortdurend uh, lichten op trends of op... Uh, Allerlei uh, nieuwe bands, omdat dat dan misschien interessant is. Mm -hmm. Maar Arcade Fire is. Uh, ik, ik zou op dit moment nauwelijks uh, drie bands kunnen noemen die hetzelfde niveau halen. Ook niet van de suburbs trouwens. Mm. Al, al, al wel eens live gezien? Ja, ik heb ze uh, drie of vier keer gezien. Ik weet niet of ze Nederland hebben op de televisie gezien. Spraw 2 gaan we draaien, Arcade Fire. Wow. You're <laughs> Nou, waarom is dat eigenlijk? Arcade Fire in Crack the Playlist. We gaan, Jeroen, naar uh, Morning Bell uh, van Radiohead. Dat is toch wel een van de ja. bands die, die, die, zich wel kan, uh, die, die het niveau van Arcade Fire wel aan kan, geloof ik, hè? Precies. Daarom heb ik ze ook uh, bij elkaar gezet. Op uh, nummer drie in de playlist. Uh, ja, Nou goed, uh, als uh, Arcade Fire de beste band van de laatste tien jaar is... ...is Radiohead ook van de laatste 20 jaar. Mm -hmm. um, ik denk uh, dat ik uh, de eerste keer dat ik ze hoorde, dat ik al uh, onver werd geblazen. En dat was nog maar creep. Maar dat was voor mij wel meteen aanleiding om uh, Pablo Honey te kopen. En eigenlijk elk nummer dat op Pablo Honey, de eerste CD, of de eerste CD uh, staat. Dat, dat is beter dan creep. En uh, van daaruit zijn ze eigenlijk uh, alleen maar beter geworden. En uh, elke keer weer origineler. Uh, ja goed, dat vind veel mensen die het luisteren Radiohead wel kennen. Yeah. Wat ik uh, vooral sterk vind is dat ze durven te experimenteren en elke keer weer nieuwe, nieuwe paden inslaan. En dan is het ook eigenlijk heel lastig om, om één nummer eruit te trekken. Om te zeggen van nou ja, dat, uh, dat staat voor mijn model. Dat is eigenlijk ook onmogelijk, maar yeah. ik heb gekozen voor morgen. Wel ook een klein beetje vanwege het uh, tijdstip. Um, dat had uh, ook uh, heel iets anders kunnen zijn. Iets met meer gitaar. Maar, uh, uh, en ik vond het mooi om een nummer te kiezen van Kid A. Omdat ik dat toch uiteindelijk wel de beste CD vind. Ja? ja, want dat is wel lastig kiezen, inderdaad. Want je zei al, ik bedoel, niks. Het lijkt allemaal al totaal niet op elkaar, hè, die al die CD's. Het is allemaal anders. Vind je niet dat het ja. soms iets te veel geëxperimenteerd werd? Dat, dat, dat ze ja, misschien een beetje aan het doorslaan waren? Nou, op sommige momenten misschien wel. Maar dat maakt het natuurlijk ook interessant. Zo hou je, denk ik, als band in leven. ...door jezelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Mm. Er zijn heel veel bands die al, uh, al decennia lang hetzelfde trucje uitvoeren... ...en dat vind ik veel saai eigenlijk dan een band die af en toe eens een keer uh, de plank misschien mislaat. Dat overigens heel zelf doet als je het hebt over Radiohead... ...maar in ieder geval wel probeert om steeds weer nieuwe paden te prommelen. Ja, liever een keer de bocht uitvliegen dan uh, alsmaar rechtdoor eigenlijk. Ja. ja. Morning Bell gaan we draaien van uh, Kid A, dat album Radiohead. Radiohead, Morning Bell, dan gaan we naar uh, Mud, met Dynamite. Ja. <laughs> een mooie stilte, <laughs> ja, alsof je dacht van ja, waarom heb ik die er eigenlijk ook alweer opgezet? <laughs> nou, ik heb een beetje gezocht naar, naar verhalen ook, omdat uh, uh, het behoort niet tot mijn 100 uh, meest favoriete nummers. Mm -hmm. Maar ik vind het wel leuk om, uh, om deze plaat uh, erbij te pakken, om een klein beetje aan te geven hoe mijn liefde voor muziek is ontstaan. Dit komt uit 1974. Yeah. En ik denk dat het zo'n beetje mijn eerste herinnering is ook. Het was namelijk tijdens het, uh, het WK in dat jaar. WK voetbal in Nederland mm -hmm. Mijn oom en tante hadden een camping in Schaik in uh, Brabant. En uh, tijdens het WK waren wij daar uh, op de camping. Uh, mijn ouders en ik de mijn broertje. Mm -hmm. uh, daar stond een jukebox in de kantine. En dit nummer was heel populair. werd heel veel gedraaid. En ik werd daar altijd heel vrolijk van. Nou goed. Uh, om een lang verhaal kort te maken: In Nederland speelt de finale. En uh, iedereen is natuurlijk diep en diep bedroefd. Uh, ik heb een handvol kwartjes gekregen. Ik had categorie zoek het maar uit: uh, gooi maar die uh, jukebox vol. En ik wilde per se natuurlijk die mut draaien, maar ik kon het niet lezen. En ik weet ook niet welke combinatie ik moest intoetsen. Dus uh, ik heb van alles en nog wat geprobeerd: 50 minuten voorbij gekomen, maar nooit met mut. En later, ja, ik kwam je natuurlijk wel weer terug op de radio en toen kon ik ook nog wel bedoelingen leggen van dat was dat liedje. <laughs> dus, ja, Dynamite van Mutt is, uh, is ja, wel een, een, een belangrijke song in mijn muziekleven. Ja, toch? En, en ook wel weer... Van, van mijn muzieksmaak. Ja, en, en ook een beetje een, uh, zo'n voetbal anthem, hè, waar we het al eerder over hadden, dat is dit eigenlijk ook dan weer, alleen al van 1974, ja. heeftig, een officieuze. Ja, ik weet het ja. Dat kan het nog niet bekijken, maar je hebt het komen geleden. <laughs> dank je. Mutt, dan we draaien, Dynamite. Not in Crack the Playlist. Dat betekent een uur lang uh, zoeken we niet zelf de muziek uit, maar dat doen anderen voor ons. En vandaag is dat Jeroen Gruter, commentator bij uh, NOS Studio Sports. En uh, die gaat voor de volgende plaat. Uh, Deus draaien, fell on the floor, man. Waarom die plaat, Jeroen? Ja, um, uh, ik ga veel naar concerten. En mm -hmm. uh, Deus heb ik uh, denk ik nu al een keer of uh, nou, tot zijn 15 gezien. Het is uh, een band uh, waar ik uh, graag naar luister, waar ik graag naartoe ga. Uh, ook een band die zich uh, toch elke keer wel weer probeert uh, te vernieuwen. Hoewel niet zo extreem als, uh, als Radiohead. Nou, ook geweldig veel goede nummers gemaakt. Ik wilde eerst uh, Seth and Soda kiezen, maar... Oh, ja. um, toen dacht ik later van, nou, nah, pak toch iets anders. Iets minder bekend misschien, dus dat is een uh, Floorman geworden, omdat... Wat met name heel intrigerend is, dus in dit nummer is de, de tempowisselingen. En dan kun je er bij zo'n nummer, als je dat in de studio speelt, uh, kun je dat nog wel eens een keertje oppakken of opnieuw doen of aan elkaar plakken. Maar als je die mannen dit nummer live ziet spelen, nou, dan valt je bek echt open. Dat is zo knap. En ja, elke keer weer ga ik uit mijn dak als ik als ik dit nummer hoor. Ja. En Deus is gewoon is gewoon ja is gewoon de band van België, eigenlijk de band van de lage landen. Hè. Want uh, in Nederland uh, moeten we het uh, helaas stellen met, uh, met raccoon en uh, go back to the zoo. Ja. En dan uh, komen de Belgen aanzetten met uh, Deus en Sitassoon uh, en Novastar. Ja, Dat is echt een andere categorie. Ja, ja hoe, hoe heb jij enig idee? Uh, um hoe dat zou kunnen. Want ik zie op je lijstje ook geen enkele Nederlandse band staan. Nou, dat is al wel omdat je, omdat je gewoon niet, niet leuk genoeg vindt. Dat is toch wel gek eigenlijk. Want ja, Go Back To The Zoo vind ik dan wel zelf wel een goede band. Maar het is qua niveau natuurlijk wel wat anders dan Deus of, of, of Nova Star of waar je het over had. Ja, enige reden dat, dat kan? ik ook wel met een zanger die moet kunnen zingen. Dat uh, <laughs> De liedjes van Go Back To The Zoo zijn op zich nog wel aanstekelijk. Ja. maar die gast heeft geen stem. <grijgene> ja, het, is niet, uh, het is niet, zo mooi als uh, als Deus of Triggervinger of zo bijvoorbeeld. Hè? Nee, dat valt niet met elkaar te vergelijken. Uh, uh, en en daar komt bij Deus is natuurlijk toch gewoon, uh, ja, ook, ook super origineel, uh, met name in de beginjaren. Uh, dus natuurlijk uh, van alles nog wat uitgeprobeerd uh, om, uh, om muziek te maken. Tot en we met, uh, met grote hamers op aanbeelden slaan, dat uh, ondersteunend geluid uh, in, uh, in de songs. Ja, het is, uh, het is anderswoordig. Pas er graag en veel prouder naar. Nou, dat gaan we nu ook doen. Deus fel on the floor, man. You have to go sniffing on your own turf. Be your own dog. En let nobody put a leash on. in yeah. that Dan gaan we, Jeroen, naar, naar Björk met Aeroplane. Het valt me trouwens ook op, eh, als ik zo door je lijstje ga, het zijn eh, niet echt meezingers. Ja, Endless Summer van Oceanus natuurlijk wel echt, hè? daar denk je wel op mee, maar het zijn wel echt luisterliedjes. Ja, ja, tot nu toe wel inderdaad. Ja. Ik zit even kijken wat komt daarna nog. Ja, dat is ook meer luisteren dan, uh, dan meezingen. Ja, goed, ja. Uh, uh, yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> ben jij iemand die, die in de auto kan zitten en, en meeblaren met de radio? Oh ja zeker hoor, ja. absoluut. Um, maar ja, ik heb nu ook een beetje gezocht naar verscheidenheid in de playlist. Ja. En uh, ook voor tijd zitten we toch nog een paar, uh, paar luisterliedjes tussen. We ja, dus. ja, we hadden Bastigelen vorige week en uh, die draaide alleen maar metal. <laughs> wat heel leuk was, maar <laughs> ik kreeg veel, uh, veel Twitter-reacties als idioot... en dat soort dingen naar mijn hoofd geslingerd. Dus ik ben blij dat je het oh, iets rustiger ja, ben, aan doet. Ik ben benieuwd hier, hoe je op gereageerd wordt. <laughs> ik ook, ik ook. Mensen kunnen het laten weten via Ed, Luc. Björk, waarom wil je die horen met Aeroplane? Ja, ik vind Björk um, uh, buitengewoon intrigerende artiesten. Uh, de eerste keer dat ik ooit... Uh, uh, met haar uh, in aanraking kwam. Ja, dat kwam een beetje gek. Maar goed, het uh, was bij een clip die ik zat te kijken op MTV, of die eigenlijk zo uh, voorbij kwam. Dat was uh, haar eerste song, Human even. En uh, ik moest heel dringend weg, maar ik kon me niet losmaken van de bank. Ik moest <lacht> gewoon daarna kijken en daarnaar luisteren. Dat is totaal gehypnotiseerd. En haar debuut-CD is ook uh, nog, st nog steeds een van de allerbeste die ooit uh, gemaakt zijn, denk ik. Maar goed, op die CD staat ook uh, Aeroplane. En ik vind dat misschien wel het mooiste liefdesliedje dat ooit gemaakt is. Oh ja. Als je naar die tekst luistert, dan uh, ja, dat vind ik wel echt kippenvel. En toen ik uh, ben getrouwd, uh, drie jaar geleden, toen heb ik samen met mijn vrouw een, uh, een soundtrack gemaakt van onze bruiloft. Uh, een CD gebrand en we kregen alle gasten mee naar huis. En uh, er waren eigenlijk drie nummers die, uh, die een belangrijke rol speelden bij de ceremonie. Dit was er één van. En uh, One Day Like This van Elbow. En Strawberry Swing van Coldplay. Oké. Okay. Vanwege de tekst natuurlijk, maar ook vanwege de sfeer. Maar voor deze playlist, ook omdat ik uh, graag toch een uh, vrouwelijke artiest uh, erin wil hebben, heb ik gekozen voor Airplane. Ja, en, en ben jij ook iemand die dan, hè, want dit is dan een nummer dat past dan heel erg bij je, bij je bruiloft. ben jij dan iemand die dan ja, het, het misschien zelfs wel eens opzet om het, om het moment weer even terug te halen? Gewoon bewust heel even, omdat het zo'n toffe dag was, dat je denkt van... Oh, ik zet hem weer even op en uh, even weer aan ja. terugdenken of zo. Ja, maar dat geldt ook voor al die andere nummers die op die cd stonden. Want uh, <laughs> uh, dat stond bijvoorbeeld ook op... Uh, I want to see the rainbow high in the sky van uh, Charlie Lownoyce. <laughs> ja. En uh, die ooit natuurlijk ook nog wel eens. Dus dan, uh, dat was dan uh, de, de grote feestkraker. En uh, Chemistry stond daar op. En uh, nou goed, af en toe komt dus een keer zo'n nummer voorbij. Ja. Maar uh, ja, dan gaat mijn uh, gedachten altijd alweer terug naar uh, die dag. Ja, dit is het mooiste liefdesliedje ooit gemaakt volgens jou. Björk met ja. Aeroplane. I can. Aeroplane Bjurk op Radio 1 in Crack the Playlist 4-7. We gaan door met Ruida Silva, Touch Me. Waarom die? Ja, ja. nou ja, dat is, uh, dat is, het is gewoon een hele keertje. <laughs> uh, ja, dat ja, mag ook wel eens een keertje. Het een keertje ja. Moet ook kunnen hè, ja. we, hebben, we, hebben, we hebben veel luisterliedjes uh, -to gehad uh, tot nu toe, zoals je het uh, ook noemt. En uh, nou, het wordt tijd om eens een klein beetje te swingen. En ik vind dit, uh, hier word ik altijd heel erg vrolijk van als ik het hoor. Ja. Dit is ook zijn mm. nummer. Uh, de beat die erin zit, uh, het is heel chill. Uh, zou je, bij wijze wij spreken, je het een uur lang achter elkaar kunnen horen in een, uh, een soort van mix uitvoering zonder dat het nog gaat vervelen. En uh, daar komt bij ik van die clip, die vond ik ook heel erg leuk. Oh, die ken ik niet. Dat is gewoon een uh, ken je die of niet? Nee, nee, volgens mij niet, nee. Nee, dat, dat is gewoon een, uh, een soort uh, feest in een huis dat uh, als het ware uh, toevallig tot stand komt. En dan uh, eindigt uh, iedereen uh, met het uh, verslepen van bankstellen naar het dak en dan uh, zien ze de zon opkomen. Oh, ja. Ik stel heel weinig voor, maar het, is wel, het geeft een beetje de sfeer weer van, uh, van het nummer. En eigenlijk ook wel uh, van, uh, van ja, hoe ik zelf in het verleden ook heb geleefd in de studententijd en daarna gewoon lekker uh, uh, muziek stond centraal en uh, een beetje dansen en, en gewoon en, en het licht zien worden. Dus ja. dat was wel leuk. Was je, was je een serieuze student of, uh, of, of was het vooral uh, het licht zien worden telkens? Ja, en ja, nou, ik heb het wel goed gecombineerd. Maar ook, ik, ik heb in de schapsjournalistiek gezeten. En ik heb dat altijd vanaf het begin gecombineerd met werk. En, uh, en met het wonen in een studentenhuis. Dat zijn echt een goede combinatie. Ja. Dus ik uh, kijk naar schip terug. Ja, uh, Rui de Silva, Touch Me. You'll always be my baby. Silva op Radio 1. Het is zondagochtend en je luistert naar 4-7. Crack the playlist. De platen zijn uitgekozen vandaag door Jeroen Guter, commentator van de NOS. Um, en nog drie te gaan. The Birds wil je horen met Change is Now. Waarom dat liedje? Ja, The Birds. Uh, ik, vond, ik vond het leuk om er iets in te stoppen wat echt wel uh, beduidend ouder is. Ik hou veel van, uh, van, uh, van, van nieuwe muziek, zeg maar. Ik ja. dus voel altijd de, de trends wel een beetje. Maar ja, je kunt natuurlijk ook uh, af en toe een uitstapje maken naar het verleden. Dit is zo'n beetje van rond mijn geboortetijd, eind jaren 60. En uh, af en toe dan ontdek je nog wel eens wat. En dan denk je van: wow, wat is dit leuk? En dit is uh, eigenlijk pas iets van de laatste drie, vier jaar dat ik, dat, uh, dat ik daarin uh, ben gestapt. En uh, ik vind het geweldig. Birds uh, begonnen natuurlijk een beetje als een, uh, een band met een, uh, een California sound. We Hebben toen een hele grote hits uh, gescoord ook. En. Uh, hebben we daarna een, een switch gemaakt naar Americana. Oh. Met uh, twee, twee hele belangrijke cd's eigenlijk in de muziekgeschiedenis. Uh, uh, dit nummer komt van de uh, Notorious Bird Brothers. En uh, daar hoor je eigenlijk al, zeg maar, en daar staat dat nummer eigenlijk uh, symbool voor. The change. Change is now. Dus in het nummer zelf hoor je eigenlijk al een beetje... De, de de transitie van California Sound naar Amerikanen. En het nummer dat ze of de ze, de LP die ze daarna hebben gemaakt, dat was uh, Sweetheart of the Rodeo. Yeah. En dat is eigenlijk uh, de, de, de eerste echte folk rock Americana LP. En daar is natuurlijk door heel veel mensen heel veel laten is daar uh, op uh, voortgeborduurd. Als jij je, als je, als je dit soort, uh, be ja, de uh, beurt ontdekte die je dan. Ik bedoel, die, die, die, die, die, die, daar ging je pas echt naar luisteren een paar jaar geleden. Ben je dan ook iemand die dan, die dan eigenlijk alles wel wil weten over die bands, Wikipedia afstruinen en, uh, en bladen doorlezen ja. om te kijken van nou oh, wat, wat kan kan ik nog meer te weten komen over die bands? Ja, nou ja, het begint meestal met de, de van de, de oorpop-encyclopedie, hè. Ja. een aantal uh, uh, edities heb ik in de kast staan. En die raadpleeg ik nog regelmatig als ik eens iets hoor of als ik iets wil terugzoeken. En uh, goed, nu heb je natuurlijk ook internet, uh, wat het allemaal veel makkelijker maakt om er uh, dieper in te duiken. Mm -hmm. Maar uh, soms is het wel fijn om, om zaken in perspectief te zien. En met name de Beurts hebben wel een, uh, een heel opvallend verhaal. En ben je dan ook iemand die, die dan nog uh, echt naar de platenzaak toe gaat om, uh, om te speuren naar cd'tjes? Of, of download je het wel gewoon? Nee, dat kan ik allemaal niet, dat is te moeilijk. Ja. Ik koop alles gewoon. Je ja, gaat gewoon nog naar de plaatszaak en, uh, en gewoon een setje CD's halen, eigenlijk. Dat ja, gaat hoor. <laughs> ja, absoluut. Ik heb ook altijd lijstjes. Uh, dan weet ik van oh, dat moet ik nog kopen en dat moet ik nog kopen. <laughs> dus dan, uh, dan ga ik weer naar de Plato of als ik weet dat ik naar Engeland ga, dan zijn de CD's nog wat goedkoper. Dan, uh, dan kom ik meestal met een stuk of 20 of 30 duizend <laughs> En waar staan al die CD's dan? Heb je, heb je kasten in de woonkamer staan of zijn ze inmiddels naar boven verbannen? Nee, dat, dat, er staat nog een, een grote kast in de woonkamer. En uh, ja, nou, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar het is, uh, het is een prestatie als je er niet over spekelt. Ja, en ook op een prestatie als je eentje en terug weet te vinden. En allerlei kamers staan, ook dan echt. Ik heb thuis dus, in Ja, joh, oh, wauw. De beurs gaan we draaien. Uh, dit is dan uh, uh, zeg maar de overgang van, uh, van California naar Americana, stijl een beetje. Ja, zo, zo. Het gaat zelf nog. Ja. Change is now. Change is now. I'm uh -huh. Change is now. Je hebt er nog één te gaan jeroen. En uh, uh, zelf vind ik dat wel de, de meest opvallende eigenlijk. Uh, dat is echt zo'n plaat die draaide ik bij de lokale radio. Moest ik hem altijd draaien. Uh, nou moest, mocht, mocht. Uh, Duf met Kodo. Nou, leg maar eens uit. Ja, nou goed. Dat is. Uh, ik vind dat. Uh... Daar krijg ik nou echt een goed humeur van, als ik dat nummer voorbij wil komen. Yeah. Uh, en ik vind ook dat uh, ja, we hebben heel veel serieuze muziek eigenlijk uh, gehoord uh, in het afgelopen uur. Maar muziek uh, hoeft en moet natuurlijk lang niet altijd uh, serieus zijn. Nou ja, en ik vind het ook leuk om een Duitse plaatje in te doen. Omdat uh, in, uh, in de loop der jaren zijn er natuurlijk uh, ongelooflijk veel uh, goede, goede bands, artiesten uit Duitsland geweest, ook succesvol in Nederland. Uh, Spider Murphy Gang, Nena, uh, Bab, uh, een paar jaar geleden nog Peter Fox met dat oh, ja. geweldige house aan Zee. Ja. En, uh, maar dit heb ik altijd een, een ongelooflijk uh, grappig nummer gevonden. En uh, ik vond het leuk om uh, met een glimlach af te sluiten. Nou, dat gaan we zeker doen. Codo gaan we zo meteen draaien van Duf. Uh, dank voor je muziek. Het, het, is een, het is een prachtig lijstje. En uh, ja, ja, nou, wie weet over een jaartje of twee dan uh, kun je de rest van, uh, van de top 100 toevoegen. We kunnen uitmaanden nou worden. <laughs> Heel goed. Jeroen, dankjewel voor je muziek. We gaan draaien. Code out. Zit de... 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert de Herr des Hasses. Uitgekozen door Jeroen Guter. En mocht je daar denken van, goh, die zou ik nog wel eens een keertje willen horen, die Jeroen Guter Dat kan vanavond om um, kwart voor negen begint de EK-finale tussen Italië en Spanje. En Jeroen doet daarvan het verslag. Zometeen na zes uur, veel um, uh, André Kuipers, die gaat namelijk landen vandaag. We gaan het erover hebben en het is een spannend moment. Hij wordt namelijk losgekoppeld rond kwart voor zeven. Daarover meer na het nieuws.